Ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dik te Hart met het NOS-journaal. Bijna 40% van de asielzoekers. die vorig jaar naar Nederland kwamen. was afkomstig uit Somalië. Daarmee zijn Irakezen afgelost. als de grootste groep nieuwe asielzoekers, meldt het CBS. Vorig jaar werden bijna 15.000 eerste asielverzoeken ingediend. 11% meer dan in 2008. Het aantal Somaliërs dat, aan, dat een asielaanvraag indiende steeg van 4.000 tot ruim 6.000. Het aantal asielzoekers uit Irak nam juist af. Komt volgens het CBS doordat de speciale status voor asielzoekers uit Centraal Irak in november 2008 is weggevallen. CBS meldt ook dat het aantal inwoners van Nederland vorig jaar met 92.000 is gestegen. Dat is de grootste bevolkingsgroei sinds 2002. Op 1 januari telde Nederland bijna 16,6 miljoen inwoners. De Nationale Recherche heeft een drugsbende opgerold die cocaïne uit Colombia naar Nederland smokkelde in dozen met bloemen. Zondag werd op Schiphol een zending onderschept in een lading van 200 dozen met rozen. In elke doos zaten zakjes met cocaïne verstopt in de voorkant en de achterkant van het karton. Drie mensen zijn aangehouden, onder wie de importeur van de bloemen uit de huiszoekingen Bij huiszoekingen is beslag gelegd op ruim 60.000 euro, computers en administratie. In Colombia wordt verder onderzoek gedaan naar de herkomst van de drugs. Maria Sterk heeft op het natuureis van het Zuidlaardermeer de nationale titel veroverd. Na een wedstrijd over 60 kilometer versloeg ze haar medevluchtste Mireille Rijtsma in een sprint. Danielle Bekkering eindigde als derde. Op dit moment zijn de mannen bezig. Ze rijden 100 kilometer. Favoriet is Sjoerd Huisman, die zijn nationale titel verdedigt. Zijn NK-marathon stond in eerste instantie voor afgelopen week gepland. Maar door de invallende door werd het evenement afgelast. De ijs op het Zuidlaardermeer is nu van uitstekende kwaliteit. Op sommige plakken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 Met nu, Inspiratie Radio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 En too terug bij Inspiratie Radio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 dan komen de woorden ook die, de, die, die daarbij horen. En ik denk dat dat geldt voor of je nu hier zit tijdens een radio-uitzending. of dat je bij de slager bezig bent. of dat je in de raad van bestuur zit. Ja, mooi. Daar uh... zit niet zo heel veel verschil tussen. Ja, de buitenkant is ietsje anders. en de verdienste. En de verdienste, <laughs> ja. Mooi gezegd. Is het niet een soort fine tune van je leven eigenlijk? Um...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 Nobody home, Nobody's home.